10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Paul Verhoeven sloeg een kruisje. Hij heeft geld voor een film over Jezus. En we volgen Tsjechië-Portugal op de voet. Eerst het nieuws met Joboot. oud, oud Bram van Ooyek staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks. Jolanda Sap voert de lijst aan. En na Van Ooyek volgen de huidige Kamerleden Lisbeth van Tongeren, Jesse Klaver en Linda Voortman.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 De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft ze naar een veilige plaats gebracht. Daar zijn ze tot ontploffing gebracht. De EOD was aan het eind van de middag opgeroepen omdat er bij graafwerkzaamheden een bom zou zijn gevonden. Na onderzoek bleek het om twee fosforhandgranaten te gaan... van Britse makelij. Ze lagen er waarschijnlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is een akkoord over de financiering van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De aanleg daarvan kost 848 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur betaalt 574 miljoen. De gemeente Amsterdam bijna 130 miljoen. En de provincie Noord-Holland ruim 58 miljoen. De rest wordt door Brussel betaald. Met de nieuwe sluis wordt de haven van Amsterdam voor meer schepen bereikbaar. De aanleg begint in 2015. en moet in 2019 klaar zijn.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 renovatie, meer dan 256 miljoen euro gekost. Het weer vooral grote delen van het westen van het land en ook het midden. Zware buien met onweer, windstoten en mogelijk hagel. De buien trekken vanavond over het land naar het noordoosten. Morgen bewolkt, af en toe zon, het wordt dan 16 tot 18 graden. Zaterdag droog en zonnig, zondag weer kans op buien. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Zo, dat is een uh, alternatieve openingstune. Tsjechië, Portugal wordt van ons gevolgd door uh, Andy Houtkamp. En hier in de studio door Stanley Menzo. Ja, ook de gast, uh, nieuwe media-expert. We noemen je maar zo, Danny Mekic. Ja, ja En publicist, uh, die noemen we ook maar zo. Willem uh, Middelkoop. Ja, het is uh, nog steeds 0-0 bij Tsjechië, Portugal. Als het uh, zo blijft, dan gaan we verlengen. Andy uh, Houtkamp. Wij ook, trouwens. Daar zijn we dan lekker klaar mee. Het is uh, nog altijd 0-0. Inderdaad. Uh, wel gescoord door Portugal, maar het doelpunt wordt afgekeurd. De voorzet van Nani werd door Almeida uh, mooi ingekopt. Maar hij stond een halve meter buitenspel, dus dat ging niet door, dat feest. Ik heb wel het gevoel dat de wedstrijd iets meer uh, leeft en levendiger wordt. Uh, ook uh, heel af en toe dat uh, de Tjech in de buurt van uh, uh, keeper Rui Patricio uh, komen. Maar uh, niet echt heel gevaarlijk. Daar tegen Portugal wel. Nu dan misschien met de Tsjechi in de aanval. Ze hebben een nieuwe man, Rezek. Maar de bal wordt hard over het doel uh, geschoten door Milan Baros. De oude krijger van uh, Galeta Sarai tegenwoordig. Hij was ooit topscorer van een EK. Maar dat is alweer heel lang geleden. Hij is echt in zijn nadagen. En dat wil maar niet lukken. We hebben ook nog een goed schot van Nani gezien. Dat werd goed gestopt. Nou ja, goed. Door Rui Patricio. Hij gaf wel een rebound weg. Maar die werd door Gebre Selassie ook weer weggetrapt. Uit de verdediging van Tsjechië. Het staat 0-0. Uh, ja, Portugal is gewoon beter. Heeft veel meer op doel geschoten. Tenminste twee keer op doel geschoten. Tegen geen enkele keer door Tsjechië. En elf pogingen richting het doel. ...van de Tsjechen. En dat uh, is eigenlijk uh, alles wat er te melden valt... ...volgens nog van deze wedstrijd... ...die alweer 17 minuten oud is in de tweede helft... ...en nog altijd op 0-0 staat. Flink onweer en forse buien. U hoorde het al op verschillende plekken in het land vanavond. Maar grote problemen lijken uitgebleven. Het KNMI heeft de code oranje weerwaarschuwing ingetrokken. Nederlandse spoorwegen hadden zich voorbereid op problemen op het spoor. Annelou van Egmond van de NS, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nu? Ja, het gaat eigenlijk uh, behoorlijk goed. Uh, de storm trekt over het land. En onze uh, uh, hulpmaatregelen die trekken met die storm mee. Maar we hoeven betrekkelijk weinig uh, uh, te doen. Er zijn eigenlijk twee problemen. Uh, er was een blikseminslag bij Schiedam. Uh, daar komt het verkeer nu langzaam mee op gang. Uh, en er is een blik, blikseminslag in Den Bosch geweest. Maar niet op het station, niet zozeer op het spoor. Maar daar zijn alle informatieborden nu. Uh, ja, kapot. oh ja, dus er oh. komt geen reisinformatie meer naar de reizigers toe. Ja, dus uh, ja, er staan natuurlijk medewerkers uh, op de perrons en op het station die mensen nu vertellen van welk spoor uh, de trein vertrekt. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje een nauwderwets systeem. Hè? Dat, ja. uh, maar de treinen rijden, dat is uh, een belangrijkste. Gewoon, niemand ja. weet wanneer, maar ze, ze, ze rijden in ieder geval. Um, um, u, u had uh, twee dagen geleden al aangekondigd dat er uh, uh, maatregelen werden genomen. Uh, wat heeft u gedaan? We hebben een paar dingen gedaan. We hebben onder andere onze oude wetse diesel diesellocomotieven maar weer tevoorschijn gehaald. Uh, en die hebben we op verschillende plekken, strategische plekken in het land gezet. Uh, Want als er problemen zijn met de elektriciteit, dan kun je vaak met zo'n diesellok de zaak nog vlot trekken. Uh, dat is gelukkig niet nodig geweest, maar ze stonden stand-by. Uh, en we hebben ook uh, ProRail vooral afspraken gemaakt met aannemers door het hele land. Die klaar stonden dat als er ergens blikseminslag is, dat uh, meteen de reparateurs onderweg zijn. Ja, uh, u heeft eigenlijk misschien iets te goed voorbereid. Nou ja, uh, we, we willen natuurlijk pas onze zegeningen tellen als de laatste trein weer binnen is vanavond. Uh, maar wij beschouwen dit uh, tot nu toe wel als een, uh, als een succes. Ja, u voorziet uh, voor de rest van de avond geen problemen? Nou, het ziet er naar uit dat dat, uh, dat, dat uh, helemaal goed gaat. Uh, maar goed, we wachten tot de storm in Nederland geheel en overlaten heeft. Heel verstandig. Uh, voordat we gaan concluderen hoe het is afgelopen. Oké, okay, nou, uh, dan bellen wij u weer. Dank u wel aan Lou van Egmond van de Nederlandse Spoorweg. Goed, dan uh, Danny Magisch. Nou, we hebben het net gehad over de iPhone 5. Uh, Windows heeft een tablet geprobeerd te presenteren. <laughs> uh, dat, uh, ging, uh, ja, dat ging niet helemaal goed. Laten we even naar een fragment luisteren. Surface works for all of those games. Dance? Movies en entertainment look great as well. Oeps. Hang on. Just eh. Excuse me, just a second. Oeps. <laughs> ging niet helemaal goed. Just a second, ja. En uh, toen rende die weg, uh, Microsoft-opman Steven Sinofsky. Daar is de presentatie van die nieuwe tablet. De uh, Surface... Uh, dat is niet zo'n mooi beurt natuurlijk. Maar nee. wat ging, ging er mis? Blue nou, ja. screen, gok ik. Nou, die, dat, dat, dat hebben ze heel slim gedaan. Het wordt op een gegeven moment een soort van uh, anti-marketing instrument, dat blauwe scherm. Dus die zie je tegenwoordig niet meer in de pure variant. Uh, hij rende is, is dan naar achteren. Daar lag een uh, backup exemplaar klaar. Dus hij kon de rest van zijn presentatie maar, wel... Uh, uh, hij liep vast. Hij liep vast. Hij crashte. Oh. En Microsoft heeft natuurlijk een traditie wat uh, vastlopende productpresentaties betreft. In 1995 uh, presenteerde Bill Gates uh, Windows 98. Ook daar kregen we een blue screen. Uh, het lijkt dat ze er niet van geleerd hebben. Want als je weet dat dat kan gebeuren en het is al een keer eerder gebeurd... zorg er dan voor dat er een apparaat klaar ligt dat er wel zo uitziet als het echte apparaat. Maar in werkelijkheid gewoon een soort van filmpje is wat je dan ja. laat zien. Dat je dus wel met het apparaat rondloopt, maar niet het risico loopt op een echte crash. Nou mislukte die presentatie wel van Windows 98. Maar het product was wel een succes. Hè? Denk je dat het, uh, die, die, die tablet, de uh, Surface, dat dat uh, hetzelfde gaat worden? Dus dat de presentatie mislukt, maar dat het een... Uh, geweldig uh, verkoopsucces wordt. Ja, maar zie het een goed, goed, goed voorteken. Uh, uh, wat er over het apparaat gezegd wordt, uh, er is heel weinig over bekend. Hij is getand, waar maar een paar journalisten die hem aan mochten raken, ook echt een paar seconden. Overigens, Microsoft is een beetje de Apple-tour opgegaan, een fancy locatie in Los Angeles uitgekozen, geheimzinnige uitnodigingen, et cetera. Maar, om eerlijk te zijn, dit wordt geen iPad-killer. Apple heeft met de iPad meer dan 60% van de tabletmarkt in handen. Microsoft lijkt in te zetten op een andere markt. Ze hebben twee versies uitgebracht, Beide zijn zwaarder dan de iPad. Twee verschillende besturingssystemen, dat maakt het complex. Maar wat geroemd wordt nu al, dat is het ingebouwde toetsenbord in het hoesje dat bij het apparaat hoort. Dat je dus echt een echt toetsenbord kunt gebruiken. Zover is uh, Apple natuurlijk nog niet. Um, je hij kunt is... hem als een laptop kun je hem neerzetten. Hè, je kunt hem een als een laptop neerzetten. Ja. Uh, de, de, de Surface 2, zoals die wordt genoemd, het uh, duurdere apparaat, um, heeft twee keer zoveel opslagcapaciteit dan de iPad. Um, en uh, werkt op Windows 8. Het voordeel daarvan is, dat is het echte besturingssysteem dat dat Windows gebruikt. Dus je hoeft niet aparte apps te installeren om bijvoorbeeld in documenten te kunnen werken. Dus er zijn een paar dingen goed aan het apparaat. Het is zeker geen uh, iPad-killer, maar. Hopelijk voor Microsoft lukt het ze om een nieuwe markt aan te boren. En de vorige keren dat Microsoft heeft geprobeerd hardwareproducten in de markt te zetten, dat ging niet altijd even goed. Ze hebben het geprobeerd met een, een, een, een MP3 speler. Ze hebben het geprobeerd natuurlijk met de Xbox. Nou, dat is uh, ja. dan wel redelijk ja. succesvol uh, geweest. Um, en een telefoon. En ze hebben ook een serie van toetsenborden en muizen in de markt gebracht. Maar ja, die worden eigenlijk niet gekocht. Ja. Dus het is de vraag, gaat Microsoft lukken om nu van een softwaremaker, hardwarefabrikant te worden? En dat is een belangrijke vraag, want de, Hardware leveranciers die uh, hun concurrenten die met Microsoft software werken, zijn natuurlijk niet zo blij met deze stap. Ja. Microsoft stond altijd aan hun kant door alleen maar software te leveren en niet ook te concurreren met hun apparaten. Dat doet Microsoft nu wel. De kans is dus groot dat als dit niet slaagt, een aantal van hun klanten wel weg gaat lopen. Ja, dan worden ze gewoon concurrenten eindelijk. En dan worden ze van de concurrenten waar ze mee samenwerken. Ja, ja. ik wil het Is het een goed moment om zoiets uh, in de markt te zetten? Uh, uh. Ze willen, nou, ik, we willen toch geen geld uitgeven? Ik, ik, ik noem zelf steeds het voorbeeld... Um, uh, als ik om me heen kijk nu... En ik zit in een hotel, dus dat vroeger iedereen met een Dell-computer te werken... en ik zie alleen nog mijn Apples om me heen. Ik ben zelf ook helemaal over. Uh, jouw vraag is meer voor de economie. Uh, die economie is natuurlijk nog sterk genoeg. Dat een hele hoop mensen heel veel geld uh, over hebben. Om de, de beste nieuwste snufjes en gadgets. Maar het is meer dan een gadget. Als ik zie zelf hoeveel ik gebruik maak van een iPhone. Een iPad gewoon zakelijk. Uh, mijn hele bestaan dra draait daar eigenlijk omheen. Ik kan overal nu werken. Elk is je moment... van zilver? Nee, ja. nee, het is, uh, nee, het is helemaal standaard. Um, dus <lacht> ik, ik ben erg onder indruk van Apple. Iedereen denkt dat Apple nu op de top van zijn roem is en dat het niet hoger kan en het aandeel niet hoger. Ik ben bang dat, dat, dat, dat Apple de wereld echt aan het voorover is op dit gebied, zoals Microsoft dat de afgelopen twintig jaar heeft gedaan. Maar uh, er is toch iets misgegaan, want Microsoft had eigenlijk de eerste tablet, hè? Die, Ja, 2002. De, ja. En, en, en nu uh, loopt iedereen die sloeg niet aan, uh, Apple neemt het over en uh, het lijkt nu wel alsof Apple de tablet heeft uitgevonden, maar dit was eigenlijk Microsoft. Dus. Nou, kijk, wat Apple heel goed gedaan heeft, eh, inderdaad, Microsoft heeft de eerste tablet PC geïntroduceerd, Bill Gates, 2002 dat werd niet een succes. Wat Apple natuurlijk goed gedaan heeft... dat is de norm stellen voor hoe je dit soort producten in de markt moet zetten. De marketing eromheen. De fans, de mensen die voor een deur gaan liggen... totdat de winkels openen, s ochtends vroeg... om niet überhaupt een apparaat te kunnen kopen. Want meestal kun je er wel in krijgen. Maar om de eerste te zijn die zo'n veel te duur ingerichte winkel in te stappen. En, dat en de, is... de timing was geweldig. Ja. De markt was er net helemaal klaar voor. Want ik heb daarvoor een flyboek gehad. Die ken je waarschijnlijk ja, ook ja, nog met ja, het scherm. Ja. Toen was de markt en nog niet klaar voor, voor zo'n kleine computer. En het was volstrekt intuïtief. En zo perfect is een eenvoud... Ik heb ja. diepe wondering voor Steve Jobs uh, hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Kijk, en Apple heeft de markt op dit moment in handen. Um, dat is tegelijkertijd ook het gevaar voor Apple. Als die markt verandert, dan kun je nog zulke mooie producten maken... die he, aan het vorige ideaal voldoen. Maar dan rennen de klanten weg om één voorbeeldje te geven. Eentje dan. Eentje. De Apple-producten, dat is een, ook kritiek voor journalisten... die bij de productpresentatie van Microsoft aanwezig waren... die zeggen ook bijvoorbeeld, de, de, de randen zijn hoekig. Nou, wat is het probleem van hoekige randen? Nou, het ziet er misschien minder maar uit. Er is nog een ander probleem. Het apparaat voelt zwaarder aan. Want de, uh, door de ronde randen van Apple-producten leunt het apparaat op meer huid. Dus er, is meer, er zijn meer huidcellen die het gewicht dragen. Daardoor voelt een iPad mm -hmm. lichter dan uh, de, de, de, de lichtere variant van Microsoft... die ongeveer even zwaar is. Nou, die nauwkeurigheid, dat is waar op dit moment de markt om vraagt. Maar stel dat dat nou minimalistisch design wordt... en Nokia bijvoorbeeld komt weer met een telefoon die super klein is... en met basisfunctionaliteit, dan kan de markt weer die kant op gaan. Ja. Is er is een vraag binnengekomen. We willen middelkoop. En in welke verhouding procentueel gezien goud of zilver kopen en baren of munten? Oh jee, die is heel anders. Ja, Ik heb vorig jaar mijn uh, edelmetaalhandel verkocht aan uh, Peter Paul de Vries uh, Value Aid. Maar goed, ik krijg die vraag natuurlijk vaker. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de waardeontwikkeling van geld in deze kredietcrisis. Ik zei vroeger altijd, als je zich nou zorgen maakt, doe dan een kwart van je vermogen of desnoods de helft. Hè, precies verdeeld, 50% goud, baren, 50% zilver, baren. Koop geen munten, want dan betaal je veel meer uh, voor dezelfde uh, gewicht. Uh, maar nu zeg ik eigenlijk, koop voor 75% zilverbaren. Wat is iets leuks in Nederland? Sinds kort kan je btw-vrij zilverbaren kopen. Die worden opgeslagen in Douaendepot op Schiphol. En dat scheelt je gewoon 19%. Dus je krijgt 19% meer zilver voor je geld. En waarom is zilver zo interessant? In al die iPads en al die iPhones oh. zit zilver. Want zilver is de beste geleider. geleider. En zilver begint schaars te worden. En Zilver en goud zijn allebei monetaire metalen, dus je kan ze zien als geld. Dus ze zijn allebei vluchthavens in tijden van kredietcrisis. Maar daarnaast is zilver een hele belangrijke grondstof nu voor de industrie en zilver begint schaars te worden. Dus ik verwacht dat zilver het nieuwe goud is en veel meer gaat stijgen dan goud. En die handkamp uh, heb je meegeluisterd? zeg je in Portugal? Ja. ja, ja, ja, ja, Sten, ja. Sten ik ook aan voor televisie te kijken. Die zitten nu. Die hebben geen tablet, hè? Zeg het even. Ik heb hem wel. ik weet niet wat je wil weten. Nou, de wedstrijd of is het? Oh. oh, is dat ook? Uh, oh ja, nee, natuurlijk. Ja. <laughs> nou, het staat nog 0-0 en het is, uh, Jammer. Het is niet uh, echt uh, verheffend. Maar het balbezit is weer voor Portugal. En hoe langer het 0-0 blijft, hoe gevaarlijker het wordt. Maar ik denk wel dat Portugal gaat scoren zijn zoveel sterker dan de Tsjechen. Maar ja, ik durf uh, geen voorspellingen meer te doen sinds... Uh, de pauze nog steeds katholiek is, uh, is het uh, balbezit uh, wel voor de Portugezen. En de bal wordt even teruggelegd. Kijken of Pepe de bal uh, aardig in de buurt van een medespeler kan krijgen. Hij zoekt het uh, dichtbij. En dan moet de bal naar voren gaan. Komt mee uh, aan de rechter, rechterkant terecht bij Joao Pereira. Die uh... Uh, Mortinho gaf een prachtig schot af een paar minuten geleden. Waar Peter Tsjech uh, uh, zich echt helemaal moest trekken. Ja. Daar komt de kans. Oh. de oh, oh, net naast het doel. Nani van Manchester United. Schiet de bal volgens mij via Katlec naast het uh, doel. En dat scheelde heel erg weinig. Michael Katlec, zijn vader, speelde nog uh, in de finale van 96 voor, uh, voor Tsjechië. En hij nu in uh, 2012, ook tijdens de Europese kampioenschappen... hij zorgt ervoor dat Nani niet kan scoren. Bal net weer naast het doel. En dat is eigenlijk het verhaal van deze hele wedstrijd voor Portugal. Het is steeds net niet. Misschien uit de hoek komt dat er iets leuks komt. Bal wordt uh, omhoog gekopt. De Jelacek gaat nog hoger, dan moet hij weer terugkomen. Dat uh, gebeurt ook uh, via Bruno Alves. Bal nog altijd in de lucht en dan is er eindelijk ruimte en opluchting voor de Tsjechen. En uh, gaat de bal over de zijlijn, maar wordt er gevlacht door de heer Verruckel. Goed gedaan, het staat nog altijd 0-0. En uh, dat is bij de wedstrijd Tsjechië-Portugal met nog een uh, ruim kwartier te gaan. De mix van nieuws en sport. De Radio1 Sportzomer. Uh, everybody wants to rule the world. Dat was Tears for Fears. Ja, Stanley. Oh, gaan we iets wat anders doen? Gaan we het tijd voor tijd doen? Ik dacht we even met Stanley gingen praten. Ja. Stanley doet zijn koptelefoon op. Voor het nog heb ik de indruk dat de wedstrijd jou niet helemaal kan raken. Nee, we hebben, we hebben een goal nodig. Ik denk dat, uh, ja, dat als je als Portugal 1-0 maakt... Dat ze, dat ze er overheen gaan en uh, 2-3-0 wordt. Of, ja, dan, dan, of anders moeten de je zelf ook meer gaan komen... En nu uh, ja, leunt Tsjechi nog steeds op een mogelijkheid, op een kansje. Ja, denk je dat als er niet snel gescoord wordt... dat het dan ook verlengen wordt en uiteindelijk strafschoppen? Of uh, ja, moet er een, een lucky goal ergens vallen of zo? Ja, of, uh... Ik vind altijd een mensen in beslissen worden in 90 minuten. Mm. En, ja? Uh, ja. God, ik, ik, ik, ik hoop dat ze, dat ze scoren. Ja, gaat hij. Wat zijn Ronaldo? Hij zit erin, hoor. En wie anders? Hij verdient het natuurlijk. Ronaldo... Het is ook een onuitstaanbaar veentje, maar hij kan voetballen en hij kan scoren. Hij scoort. Nadat hij twee keer tegen Nederland scoorde, scoort hij nu de belangrijke openingstreffer. Stanley zei het al, deze wedstrijd heeft doelpunten nodig. Hier is dat doelpunt. En uh, zo lijkt het dat de twee punten die ook op, het, uh, op de tribune zitten aardig binnenkomen. Voor de, de drie punten dan in dit geval voor Ronaldo. Want hij scoort 1-0. Nu moet Tsjechi in het laatste kwartier gaan komen. Ronaldo scoort, dat was een goede aanval van... Uh, van de Portugese voorzitter vanaf de rechterkant. Ronaldo komt voor zijn uh, uh, directe tegenstander Gabriel Salassi. Die heeft hem helemaal uit het oog. Niet goed verdedigd. Goed gedaan door Ronaldo. En hij passeert. Rui Patricio. En zo staat. Uh, of uh, Petritschek. En zo. Of uh, uh, Die kan er natuurlijk niet bij. En Ronaldo scoort dus 1-0 voor Portugal tegen Tsjechië. Ja, Steli, je krijgt uh, meteen je zin. Ja, ik. Uh, goh. Ik ga nog wat dingen vragen. <laughs> dat doet hij goed, hij komt goed voor zijn mannen. Ja, het is, het is moeilijk te verdedigen. Je moet naar de bal letten als verdediger. En uh, als hij in je rug zit, is het lastigste voor een verdediger: spelers die in je rug zitten. Ja? Want ja, je ziet hem niet aankomen. Je ziet hem niet aankomen en je moet toch op de bal letten. En, uh, het is gewoon een hele goede, klassieke goal. Goede voorzet. Ja. Eerste paal, tweede paal, kort te doen. Ja, verwacht je dat Tsjechië nog wat terug kan doen? Tsjechië zal nu moeten. Waardoor de Portugal meer ruimte krijgt voor de counter. Het ja. gebeuren, dat gaat gebeuren. Dat hebben we gezien tegen ja, Nederland wel, ja. dat ze dat kunnen. Ja, ja oké. Okay. Nou, blijdschap in ieder geval bij uh, de Portugezen. Uh, blijdschap vandaag ook bij filmregisseur Paul Verhoeven. Die schreef al een biografie over het leven van Jezus van Nazareth. Want binnenkort komt daar misschien wel een film bij. De verfilming van zijn boek is in ieder geval een stuk dichterbij gekomen. Nu hij geld heeft gekregen om een script voor de film te laten maken. Paul Verhoeven, goedenavond. Hi, hey, hallo. Hoe belangrijk is deze deal... Hoe belangrijk is deze deal? Nou ja, uh, dat is het begin natuurlijk niet. Meer. Zonder een script wordt er nooit iets meer gedraaid tegenwoordig. Dus um, je kan niet zomaar zeggen uh, dat boek gaan we verfilmen als er uh, niet een script op tafel ligt. En het is een min of meer wetenschappelijk boek. Dus je moet daar toch uh, de karakters uit losmaken en dat in dramaturgische termen omzetten enzovoort enzovoort. Dus dat gaat nu allemaal gebeuren, hopelijk op een goede manier. Dat het, daar wordt in ieder geval voor betaald. Er is dus geld uh, vrijgekomen om dat te doen. Er is, ik weet dat er ook buitenlandse financiering... Dit is allemaal trouwens buitenlands. Hè, dit is Amerikaans uh, die dat nu betalen. Maar er zijn ook Fransen en uh, anderen die geïnteresseerd zijn in die film later. Af. Maar dat hangt allemaal eigenlijk af van de kwaliteit van het script dadelijk. En of ze het niet te gevaarlijk vinden enzovoort enzovoort. Ja, en wie gaat dat script schrijven? Dat is uh, Roger Avery, die uh, Amerikaanse schrijver die ik uh, ken van uh, een van mijn uh, tentjes waar ik vaak uh, koffie ga drinken, in feite. Dat is de Rose Café in Santa Monica en Los Angeles. En um, dat is ook de co-schrijver van Tarantino geweest voor um, een van de allereerste films die ze hebben gemaakt. Ja, ja Pulp Fiction. Uh, ja, Pulp Fiction. Uh, ja, Pulp Fiction. Ik weet niet meer wat ik ken, maar goed, ja, voor kennis is dat een heel beroemde film. En dat is, daar was hij dus samen met Tarantino de maker van. Ja, zeker niet de eerste de beste dus. Een man met wiens script u dan hoopt financiers aan te trekken voor de film? Ja, financiers die nu al geïnteresseerd zijn... maar die uiteindelijk natuurlijk wachten tot ze een script zien. Want ja... Je kan wel zoveel beloven en als ze het dadelijk dan uh, niet mee eens zijn of ze vinden het saai of ze vinden het veel te provocerend, dan, uh, dan is het weer een ander verhaal. Ja, ja? want het zal wel uh, wat kosten, hè? film over Jezus van Nazareth. Nou ja, dat valt wel mee hoor. Niet, uh, het, is niet een, uh, het is niet zo duur als starship Troopers of zoiets. Uh, Ik denk dat het van dezelfde orde is als Zwartboek, dus het zal wel zo'n in een grote lijn uh, tussen de 15 en de 20, 25 miljoen dollar zijn. Dat is een, in, in, in termen van Amerikaans denken is dat uh, gering, zou ik zeggen. Dus dat moet zo geregeld zijn? Sorry? Dat moet dus zo geregeld zijn, zou je nou, zeggen? nee... Dat Nee, nee, want het is independent, dit heet dat. Het is dus niet de studio. Die studio zou dit eigenlijk zelfs te onbelangrijk vinden. Zo'n film van zo weinig geld, dat doen ze bijna niet meer. Doen alleen maar van die grote producties die 100, 150, 250 miljoen kosten. En um, ik denk niet dat ze studio zoiets zouden doen. Dus dit is independent. Dit is zeg maar alsof het Rob Hauer of -Fu Malta is in Holland... Um, dat is een onafhankelijke groepen... en die moeten het geld veel meer bij elkaar sprokkelen... door deals te maken met het buitenland... Uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus uh, bij elkaar, als je naar een studio toe gaat... zoals ik uh, vaak heb gewerkt met uh, Columbia, zeg maar Sony... dan is het natuurlijk zo dat als ze ja zeggen... dan is het geld er ook meteen. Niet waar? Dan hoef je er niet op te wachten. Ja. Hier is het als het script goed is... en ze zeggen ja, dan is het geld er nog niet. Dan moet het geld nog komen. Ja. Dus dan moet het rond uh, naar, naar financiers toe gaan... andere productiehuizen... Uh, distributeurs, om dat geld bij elkaar te krijgen. Ja, dat is duidelijk. Uh, uh, uh, uh, ik voel me af, wat heeft u eigenlijk met Jezus? Of, uh, wat, wat, wat vindt u daar zo fascinerend in? Eerst een boek en nu een film. En, nou ja, kijk, je moet niet verwarren eigenlijk. Het is, het, het is eigenlijk toevallig dat er een boek gekomen was. Want ik ben het hele project begonnen, bijna twintig jaar geleden, omdat ik een film wilde maken. Maar toen realiseerde ik me dat ik er veel te weinig vanaf wist, dat ik ook niet goed kon beoordelen wat nou zeg maar historisch correct was, wat Jezus dan wel of niet gezegd zou hebben. Daar bleek een enorme hoeveel discussie over te zijn. En toen ben ik toegetreden tot het seminar, het zogenaamde Jesus Seminar, die net op dat moment was, ont dat was net ontstaan, dat seminar. En uh, daar waren ze bezig om uit te zoeken wat Jezus nou eigenlijk echt had gezegd en wat hij echt had gedaan. En, en dat hebben ze dan in, toen in kleuren vastgelegd. Rood was als het echt Jezus was en zwart als hij het absoluut nooit gezegd had. Dus heel veel dingen die in de Bijbel staan zijn door dat seminar zwart gekleurd. Dat is nooit gezegd en nooit gedaan. Maar uh, dus daar heb ik me eigenlijk door laten leiden in eerste instantie. Maar toen bleek dus dat ik, toen ik ermee bezig was, vond ik het eigenlijk zo aardig dat ik uh, die uh, die research bijna over twintig jaar heb uitgestrekt... en toen voelde ik dat het op dat moment eigenlijk interessanter was om mijn research... Dus eigenlijk wetenschappelijke research, historisch, uh, theologische research. Om die in, eerst in een boek samen te vatten. Ja. En daarna was ik zo uitgeput van dat hele gedoe. Dat ik dus jaren nodig heb gehad, een jaar vier, om weer te denken, nou wil ik die film maken. Nou, nou, nou, nou is de film weer een stapje dichterbij gekomen met, uh, met een script dat nu geschreven wordt. Uh, dan moet u wel gaan denken aan wie Jezus gaat spelen. Ja, maar dat heb ik opzettelijk niet gedaan. Ik wil eigenlijk altijd wachten tot ik het script in handen heb. Want dan blijkt het toch altijd verrassingen te zijn dat je iemand zo beoordeeld heeft. En dan in, als karakter, maar dan wordt het geschreven, blijkt het anders te zijn. En um, vroeger had ik eigenlijk altijd het idee dat het Daniel De lewis moest worden. Maar we hebben het nu over 20, 25 jaar geleden. 20 jaar geleden. En op het ogenblik heb ik, eigenlijk daar niet zo een, heb ik daar nog niet over nagedacht. Eerlijk, eerlijk gezegd, ik heb geen persoon in mijn hoofd. Ik wil eerst dat script er rond hebben. Zelfs bij Zwartboek heb ik eerst het script met Geert Soet al geschreven, pas toen het script klaar was, ben ik gaan denken over wie dat dan zouden moeten spelen. En dat vind ik eigenlijk de juiste houding eigenlijk. Ja. Um, u kunt nu gaan beginnen uh, uh, met het script. Ik wens u uh, heel veel succes daarmee en uh, nou, wij hopen dat het een mooie film wordt in ieder geval. Ja. En dat hoop ik ook. En hopelijk een beetje uh, vernieuwend en provocerend. Ja. Nou, we zijn benieuwd. Oké, wel okay, go Dank u wel. Oké, okay, bye. bye, bye. Ja, we gaan even kijken bij Tsjechië, uh, Portugal. Um, um, en die houtkamp. Ja, de band is gebroken. Moeten de Tsjechen eruit komen nu? Ja, die hebben ook gewisseld. Die hebben Thomas Peckhardt... een uh, 1,97 meter lange stormram uh, erin gebracht. Aanvaller van Nuremberg. Maar hier gaat het fenomeen weer. Hij gaat liggen. Krijgt hij een penalty? Nee. Hij moet uh, weer op gaan staan, zegt scheidsrechter Howard Webb. Hij wordt licht aangetikt, hoor. Uh, Cristiano Ronaldo in het strafschopgebied. En ik denk dat hij hier wel een uh, strafschop uh, verdiende. Maar het wordt niet gegeven. Uh, 1,97 meter dus. Thomas Pekhart, de aanvaller van uh, FC Nuremberg. Die is erin gekomen voor de laatste paar minuten van deze wedstrijd. Uh, ja, ik denk niet dat het uh, iets uitmaakt hoor. Want uh, Tsjechi is, uh, is stuk. En nu krijgen wij op uh, de grote schermen de herhaling van dat moment van zojuist. Even kijken of hij uh, wat doet. Oh, nee, hij gaat liggen. Oh, wat stout. Uh, Zijn haar zit nog wel goed. Zijn haar zit goed, maar hij ging uh, liggen. En dat uh, had niet gemogen. Ook een wissel aan de kant uh, van Portugal. Rolando gaat uh, komen... Met het mooie rugnummer 14. Dat is een verdediger van FC Porto. En Meredes gaat naar de kant voor de laatste paar minuten. Want we zitten in het begin van de 89ste minuut. Het staat 1-0 voor Portugal. We hebben nog een minuut te gaan in deze wedstrijd. Plus een minuutje of drie extra tijd. En dan zit Portugal zo goed als zeker in de halve finale. Goed, hoe dat afloopt horen we naar de hoofdpunten van het nieuws met Ramon De Rotterdamse corporatie Woonbron verwacht bijna 230 miljoen... te verliezen op de verkoop van het schip de SS Rotterdam. Het grote passagiersschip is nu zo'n 25 miljoen waard... maar de restauratie kostte ruim 256 miljoen. Dat kwam vooral doordat er asbest in het schip werd aangetroffen. De kandidatenlijst van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezing is uitgelekt. Oud-Kamerlid Bram van Oeik staat op de tweede plaats. Jolande Sap voert de lijst aan.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 Daarin komend half uur de uitslag van Tijd voor Tijd. Ja, we praten met de vrouw van Frank Snoeks. En hoe loopt het af bij Tsjechië-Portugal en die houtkamp? Ja, ik denk dat het uh, afloopt voor uh, Tsjechië. In ieder geval voor Limberski, die krijgt de gele kaart van uh, speler van Victoria Pilsen. Die haalde zijn tegenstander even flink uh, onderuit, knalde hem op de enkels. En als jouw tegenstander uh, geraakt wordt, zeker als er 1-0 voor staat, Joao Pereira is een slachtoffer. Uh, Ploegenoot van Riqui van Wolfswinkel bij Sporting. Dan uh, blijven ze ook heel lang liggen, de uh, Portugezen. Uh, Limberski zou de volgende wedstrijd missen. Mocht hij uh, uh, nog doorgaan, maar dat zit er niet in. En daarmee is meteen het uh, antwoord uh, uh, waar we het voor de wedstrijd over hadden. Deze gele kaarten tellen gewoon mee allemaal. Maar na deze wedstrijd, dan is het uh, weer op nul beginnen op scratch. En dat betekent ook dat Cristiano Ronaldo, die zich keurig heeft gedragen in deze wedstrijd... geen gele kaart heeft gekregen... Gewoon de halve finale kan gaan spelen. Mourinho laat de inworp over aan Pereira. En Joao Pereira gaat dat uh, doen richting Mourinho. En uh, Mourinho legt de bal dan even terug. Uh, uh, Joao Pereira die, uh, houdt hem uh, lekker bij zich. Want dat uh, scheelt seconden. En dan, uh, want we zitten al in de extra tijd. Een half minuutje. Ik dacht dat we drie minuten extra tijd krijgen. Gaat de bal over de zijlijn? Nee, de, een soort scrum nu aan de zijlijn. Nog even duwen geblazen. Uh, door uh, Pilar, Vaklav, Vatslav, Pilar. Uh, maar de vrije trap is uh, voor Tsjechiov is het, uh, toch een inworp. Uh, het is een, een uh, vrije trap die uh, genomen is en hard naar voren wordt gerampt... maar niet hard genoeg, want hij wordt onderweg al opgevangen door de Portugezen. Het is nu echt pompen naar voren. Vier minuten extra tijd waarvan één minuut erop zit. 1-0, doelpuntmaker het fenomeen, Ronaldo. Het is toch wel een geweldige voetballer hoor. De eerste twee wedstrijden uh, niets uh, gedaan. En uh, daarna uh, vooral tegen Nederland heel goed. Maar ook vandaag weer mogelijk de matchwinner. Balbezit voor Petter Tsjech. Overigens deze twee ploegen hebben één ding met Nederland gemeen. En dat is dat ze allebei de eerste wedstrijd van dit uh, EK verloren. Daarna deden zij het wel goed. En uh, verloren niet meer tot Tsjechië nu dus tegen Portugal aanloopt. Met die uh, 1-0 balbezit voor Portugal. Mereles is uh, vervangen. Zojuist. En in zijn plaats is gekomen met het rugnummer 14, Rolando. Dat heb ik al gemeld. Dus vergeet dat maar. Hij heeft ook geen balbezit. Het balbezit is nu wel voor Pilar, voor de Tsjechen. Halverwege de helft van Portugal. Gaat de bal naar de rechterkant? Nee, komt daar niet. En dan zit Ronaldo er bijna doorheen. Nee, het is Hugo Almeida die kan lopen. Maar hij staat buitenspel. En dat is gezien door een van de twee grensrechters. Dit is de Engelsman die die uh, staat te vlaggen aan de kant uh, van uh, Petter Tsjech. Dat is uh, Malarkey en Sander van Roekel aan de overkant van het veld. Heeft het uh, goed gedaan en misschien krijgt hij nog wel een hele aardige wedstrijd uh, verderop in het toernooi. Ik verwacht het niet. Uh, ik verwacht niet dat Howard Webb de finale krijgt, maar je weet het maar nooit. Petter Tsjech in de 93ste minuut heeft de bal naar voren geramd in het strafsopgebied van Tsjechië. De bal gaat omhoog, uh, wordt uh, gekopt en dan zegt van Roekel aan de rechterkant het is een hoekschop voor Tsjechië. En Tsjechië mag dus uh, in de slotfase, uh, in de slot anderhalve minuut nog een uh, hoekschop gaan nemen. Het zal toch niet gebeuren dat dat uh, nog even gaat uh, met Petter Tsjech, Die met dat uh, hoofddeksel uh, uh, naar voren gaat. En, uh, een soort van pannenkoek uh, vastgebonden onder de kin. Z staat hij ook in het strafschopgebied. Het zal toch maar gebeuren dat Tsjech die bal binnenkopt. Uh, ook daar staat Peckhardt, die man die ik eerder noemde. Daar komt de bal voor het doel. En wordt uh, Ai een uh, misverstandje met Jira, Jiracek die de bal nu wel onder controle heeft. Maar twee man om zich heen, dat is te veel. En dan kunnen de, uh, de Portugezen eruit gaan. Ik kijk de Peter Tsjech. Maar had maar geschoten, die jongen. Want Tjech die stond nog op de helft van uh, Portugal. En uh, dan had je dus kunnen schieten. Nu is er een uh, kleine uh, overtreding gemaakt. Op uh, wie was dat? Uh, Hugo, nee, niet Hugo Almeida. Op uh, Fabio Cointrao, de speler van Real Madrid geeft heel sportief aan, want dat vind ik wel heel netjes, dat het geen zware overtreding was, want degene die het deed had dan uh, uh, mogelijk een uh, rode kaart kunnen krijgen uh, van uh, Tsjechië, en dat uh, is natuurlijk niet de bedoeling. Het uh, balbezit is voor de Portugezen. Het staat 1-0. Doelpunt gemaakt door Ronaldo. Nog één keer gaat de bal naar voren nu voor de Portugezen, en kunnen de Tsjechen nog een keer in de aanval gaan. De bal gaat over de zijlijn via Almeida, en dus mogen de Tsjechen gooien. Maar de Tijd zit erop. Geeft ook aan Paulo Bento, de trainer van de Portugezen. Nog één keer gaat de bal naar voren en dan zegt Web: het is afgelopen. De eerste halve finalist is bekend. Het is Ronaldo. Het is Ronaldo zelf met een beetje Portugal die met 1-0 wint van Tsjechië. Tsjechië eruit, Portugal verder. Mitchell van der Gaag, oud voetballer, ooit uh, actief voor FC Utrecht, uh, lang gewerkt voor Maritimo, Funchal. woont in Portugal. Uh, zei ik al. Goedenavond. Goedenavond. Nou. Oh, wat ben je uitzinnig. Ja, nee, dat hoef ik niet te zijn. <laughs> nee, je, is het nu onrustig op straat, uh, mensen die nu al toeteren feesten? Nou, dat is, het, het komt wel meer en meer. Het was voor het toernooi was het echt rustig, men had niet veel vertrouwen. En na de overwinning tegen Nederland toen, uh, toen kwam het los. En je ziet nu ook meer, steeds meer auto's met uh, paantjes en vlaggen en uit, uh, uit de ramen hangt Nu ook van alles. Ja, maar en nu? Ja. Gewoon op dit moment? Nou, op dit moment is het nog redelijk rustig, maar uh, die auto's komen straks al voorbij. Ja, denk je dat zo doen de Portugezen dat? Die, uh, die gaan ja. er gelijk de straat op? Ja. Nou, ja. die komen wel hier. Zeewel rond, werd net al gezegd. Niemand had wat verwacht. Ja. En uh, vandaar dat men uh, ja, al de finale had men zeker niet verwacht. Dus dat, uh, dat komt straks allemaal wel weer op gang. Is het verdiend? Ja, ik vind het wel verdiend. Ik denk dat ze uh, op, op de Nederlandse tegen Duitsland... Uh, hadden ze zeker uh, minimaal minimale gelijkspel verdiend. Mm. En de rest hebben uh, ze alles verdiend gewonnen. Ik denk, vandaag was het geen topwedstrijd. Maar ze hebben wel uh, de wedstrijd gecontroleerd. Ze hebben de beste kansen gehad. En, uh, en Tsjechië was niet in staat om, uh, om uh, te drukken... om, om minimaal een uh, gelijkspel eruit te halen. Ja, maar nou, Stanley Menzo zit, zit ook hier. Uh, ja. Uh, verdiend? Ja, dik verdiend. Dikt, ja? Uh, wat Mitchell al zegt, uh, gecontroleerd... Uh, geloerd op de, op de kansen, de mogelijkheden die ze zouden krijgen. Hebben ze ook gekregen. Helaas maar eentje gemaakt, maar uh, dik en dik verdient. Jij mag Mitchell zeggen. Kennen jullie elkaar? We hebben, we hebben samen gespeeld. Volgens mij nog eens bij PSV. En in de UEFA-jeugd, geloof ik. Ja, klopt dat, Mitchell? Jong Oranje. Ja, bij PSV hebben we dat ja. ja, ik De WVJ's ja. niet, maar. De PSV hebben nog een periode samen gespeeld. Ja, ja. Goed, maar jij, het, het is inderdaad zoals Andy zei, Ronaldo tegen, te, tegen Tsjechië... of uh, denk je dat het toch wel uh, een collectief uh, overwinning nou, is? Nou, vergis niet wat er voor Ronaldo wordt gedaan in zijn rug, hoor. Uh, het middenveld het, uh, zet heel veel werk uh, zodat hij uh, kan, uh, kan uitblinken. Ja, Mitchell, er wordt hier uh, nog wel een beetje sceptisch tegen Ronaldo aangekeken... die zijn haatjes nog even goed doet uh, in, in de rust... En, uh,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 Alleen was men te afhankelijk van uh, Cristiano en nu uh, is dat één geheel geworden. En wat Janine net al zegt, uh, de twee middenvelders, uh, Merelles en uh, Moutinho, verrichten verschrikkelijk veel hem. Maar ja, hij is de wedstrijd vandaag weer, dus daar, daar gaat het om. En uh, ik denk dat uh, wij Nederlanders uh, de laatste wedstrijd tegen Nederland uh, niet snel zullen vergeten hoe uh, hij gespeeld heeft. Ja, duidelijk. Goed, dankjewel Mitchell. Uh, jullie zitten nog in het toernooi. Dus uh, ik sluit niet uit dat we hier nog een keer gaan bellen. Later. Uh, nee, maar het is goed. deze dankjewel. week of volgende week. Goed, Stanley. Uh, dit was het geloof ik. Wat het voetballen betreft. Is er nog iets waarvan je zegt, nou ik ben hier nu toch, dat moet ik nog even kwijt. Uh, ik heb... Uh, kijk, er is een uh, mailbox. <laughs> daar, daar, Geen Er dus is niemand, er niemand <laughs> nee. uit. Geen ontwikkelingen bij FIT. <laughs> ja. nee, je, je, je, je hebt zelf, zelf wel een ja. maand. Maar... Ja. Wij, ja. wij hebben er wel wel oh. <laughs> van. Vertel eens. Wanneer <laughs> ja. begint je training overigens? Wij beginnen 1 juli. 1 juli. Maar daarvoor ja. kom je nog terug. Want je bent zaterdag gaan. Zaterdag weer... ben ik ook... Spanje, Spanje, Frankrijk. Frankrijk volgens mij ja. ja, ja, nou, nou, leuk. Zien je zaterdag weer. Dank je wel. Ja, Spanje werd natuurlijk al genoemd. Willem uh, Spanje. Gaat het, we, hebben, we hebben Griekenland net gehad, in Spanje gaat het ook niet best. Uh, die maatregelen die genomen zijn daar uh, deze week, die 100 miljard om uh, banken overeind te houden, heeft dat zin? We kopen er tijd mee. En dat doen we continu. Ja, sinds 2007 is die kredietcrisis aan de oppervlakte gekomen. Er werd een bankcrisis in 2008. Toen kunstmatig herstel. 2009, 2010. Het beste herstel wat je met geld kunt kopen. En nu is de kredietcrisis weer terug. En zijn we erachter gekomen dat er inderdaad kunstmatig herstel is geweest. De kredietcrisis is nooit weg geweest. De problemen zijn groter geworden en niet kleiner. Je kan een kredietcrisis natuurlijk niet oplossen door meer krediet te creëren. En dat doen we nu. Datzelfde als een oliebrand willen doven met vaten olie. Uh, maar... Ja, er is geen plan B, dus we kopen steeds tijd en we verzinnen steeds gekkere dingen. En het uh, zorgwekkende is dat uh, ja, zeg maar, uh, 98% van, uh, van, van de mensen op deze aarde... die dachten dat het uh, wel op te lossen was. Maar een, een groot deel daarvan komt er nu een beetje achter... Dat, dat dat misschien niet zo is. En dat is het zorgwekkende. Mensen beginnen een beetje vertrouwen te verliezen en, en terecht. Uh, uh, uh, nou ja, zo, zoiets als dat Spanje Europees kampioen zou worden. Hè? Zou daardoor weer vertrouwen kunnen terugkeren? Of is dat maar voor korte tijd? Nou ja, Ik, ik ben wel heel blij voor de Grieken dat ze het zo goed uh, deden tot nu toe. En als zij van Duitsland winnen. Dat is natuurlijk fantastisch voor het volk. En je, gult, je gunt het volk eens een keer. Uh, het volk heeft brood en spelen nodig. Uh, en en uh, dat is nog steeds zo. Met name in slechte tijden is dat natuurlijk fantastisch als je dat uh, als volk mee kan maken. En uh, dat je nog iets leuks hebt. Wacht even Stanley. Je microfoon staat niet open. Tim. Onze technicus. Mag even de microfoon van Stanley open. Ja, nou ja wacht even. Juist door succes mensen juist uh, bepaalde dingen gaan vergeten waardoor eigenlijk... Uh, mensen nog meer schulden gaan creëren. Ja, nou, maar goed, in Griekenland ik denk dat we ons dat niet voor kunnen stellen. In Griekenland is echt sprake van een de, van de diepe depressie. Geen recessie, maar een depressie. Economische depressie, soort jaren 30. En dan, dan, dan is iedereen toch wel erg verslagen. En heeft geen vertrouwen in de toekomst. En dan ben je gewoon blij als er weer eens een keer een feestje is. En wat gewoon gratis wordt uitgezonden op de tv. Um, en de, de, ja, je kan die mensen dat alleen maar, alleen maar gunnen. gunnen. En, okay, he, het, ze zitten echt diep in de put. No. En ik zie ook niet zo goed hoe de Griekenland snel uit die put kan komen. En in, in Spanje gaat het ook een beetje die kant op. Hè? Dat, dat begint er op een depressie te lijken. Ze zeggen wel eens een recessie is als je buurman werkloos wordt. Uh, depressie als je zelf werkloos wordt. Nog even um, heel kort over de, over de discussie tussen uh, veel bezuinigen of juist uh, stimuleren, uitgeven, uh, die economie op gang helpen. Waar sta jij erin? Normaal gesproken zeg je een land moet zijn zaakjes op orde hebben, zoals een gezin dat ook moet hebben, of een bedrijf ook moet, dat moet hebben. Maar als je nu gaat bezuinigen in deze periode, dan komt er volgend jaar minder belasting binnen, moet je weer meer bezuinigen. Dus je komt eigenlijk in een, dege, de, in een negatieve deflatoire spiraal, zoals de economen dat noemen. We kennen dat uit de jaren dertig. En we weten dat je eigenlijk moet gaan stimuleren als het slecht gaat. Maar dat betekent dat je dus geld hebt gegeven wat je niet hebt, dus het problemen worden groter. Maar ik denk dat we in een situatie zijn gekomen in dit systeem, dat die problemen toch onoplosbaar zijn. Die schulden zijn toch te groot geworden. Dus gaan nu maar door met stimuleren. Maar doe dat wereldwijd. Dan blijven de valuta's op zich van elkaar goed liggen. Dan kan je er allemaal nog uh, geloven in een wonder. Maar uiteindelijk moeten we toe naar een wereldwijde schuldsanering. Eigenlijk een nieuwe fase in dit financiële systeem. Met een hele nieuwe ja, dekking. De dollar verdwijnt dan als wereldreservemunt. Daar wordt op de achtergrond ook wel over nagedacht. Maar we hebben tijd nodig. Dus we zouden nu tijd moeten kopen toch door meer geld te creëren. En dan te werken aan een nieuw systeem, wat we over een paar jaar kunnen introduceren. Ik vind het fijn dat jij begonnen over tijd, Willem. Tijd voor tijd. Ja, nou dat is weer tijd voor tijd. Het radiospel waar iedereen aan kan meedoen. En uh, iedereen evenveel kans maakt om te winnen. formule is simpel op radio1.nl. Verschillend iedere dag een vraag waarin het voorspellen van de juiste tijd centraal staat. Vandaag was dat de vraag. In welke minuut gaat voor de derde keer een doelpoging naast of over tijdens Tsjechië Portugal? Nou, inmiddels hebben we antwoord op die vraag. Het was de 33ste minuut. En we hebben natuurlijk ook een winnaar. Gerard Lauweret voorspelde de 33ste minuut. En er was nog geen andere persoon die het precies op dezelfde manier had voorspeld. Maar het lot is gevallen op uh, Gerard. Hij stuurde net iets eerder in. Dus hij wint dat prachtige tijd voor tijd horloge. Presentatoren van Radio 1 Sportzomer doen mee in een onderlinge competitie. Wij hebben niks gewonnen. Wel presentator Jeroen Stomphorst die voorspelde dat de derde doelpoging in de dertigste minuut zou zijn. Morgen is er weer een vraag in tijd voor tijd. De tijd die we dan willen weten komt natuurlijk uit de tweede kwartfinale Duitsland-Griekenland. Hoeveel minuten blessure tijd is er in die wedstrijd? Eerste en tweede helft bij elkaar opgeteld. Dus... De vorige keer dat we deze vraag hadden, ging het exact om de seconden. Ik kijk even naar de jury. Het gaat om seconden tijd. eerste en tweede helft om die te voor. Seconden, minuten, minuten, toch? <laughs> minuten. Oké, okay, minuten. Goed. Uh, nou, dan gaan we dan uh, morgen afwachten en dan hebben we daar ook morgen natuurlijk het antwoord weer op rond deze tijd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 lonely baby will you'll be lonely you'll be so lonely you could die en Heartbreak Hotel. De Radio 1 Sportzomer top 5. Ja, de top 5. Dus gisteren was het de oudscheidsrechter Dick Jol die een fragment uit onze top 5 heeft gehaald. Snijder ging eruit en daar kwam het niet toegekende doelpunt van Oekraïne... voor in de plaats. Onze top 5 klinkt nu zo. Fragment 1. Kan van de vaart schieten van 20 meter van de vaart. Ja! Hij zit er! Rafael van der Vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. Fragment 2. Een doelpunt van Fabregas. En uh, Italië heeft maar een minuutje of drie kunnen genieten van de voorsprong. Het is wel een typisch Spaans doelpunt hoor. Tiki tikkie of tikkie-takkie. Je zit in het Spaans en het gaat er dwars doorheen. Fragment Drie. Vanaf de rechterkant draait wat naar binnen met de bal als zijn voet. Wat een ruimte krijgt Zwijnsteiger daar. De bal in Prapasta. Go, Wes Enkel. 1-0 voor de Duitsers. Wat makkelijk. Fragment 4. Daar komt Oekraïne voor de 1-1. Oekraïne, Joe Hart. En uiteindelijk ja. is het Terry die de bal van de doellijn afhaalt.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 Uh, ja, twee of vijf. Nou ja, laten we kiezen voor twee. Maar uh, op tv werkt dit toch beter. Ja, visueel ingesteld. Je bent dus erg visueel ingesteld. Want wat moet erin? Uh, ja, wat ik toch fantastisch vond. Ik hoop dat jullie de audio kunnen vinden. Uh, Robert die zegt, hou je kop tegen de, zijn trainer Bert van Marwijk. Ja. Het zegt natuurlijk alles over de verhoudingen daar. Ja, nou, die hebben we dus niet. Nou, dan mocht je een ander voorzien. Ja, het was echt niet te verstaan. Het was echt een, een ook, ook dat was, de, We hebben de beelden weer nodig. Hè? Ja, dus dus ja. je gaat er nu iets inzetten wat we niet hebben hè, op de radio. Nou, laten we dan proberen van uh, Ronaldo iets moois uh, te vinden. Hè, de, goal, een, de beslissende goal van Ronaldo? Ja, of iets over zijn haar. Dat vind ik wel leuk. Nee, dan nee dan de beslissende, beslissende, beslissende goal. goal. De beslissende goal, ja. God, dan, de beslissende goal Vandaag. van Ronaldo gaat er dus ja. in. Die okay. zit er morgen in, uh, Willem. Uh, dank voor je komst. Dank voor je, voor je bespiegelingen. En natuurlijk ook uh, je toevoegingen aan de top 5. Uh, Danny Mekic is nog iets binnengekomen op die 1, 2, 3 telefoons van je wat het uh, het vermelden waard is. Uh, nee, nee. nee, nou ja. Mooi, wel... nee, hij zei nee. Goed. <lacht> <lacht> Dankjewel voor je komst, <lacht> Dag-Nee, tot de volgende keer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We hebben haast, hij kijkt nu heel boos, we hebben haast. Voetbalvrouwen. <lacht> Ja, zoals iedere avond rond deze tijd bellen met een voetbalvrouw of een vrouw uit het voetbal. Gisteren hadden we voor het eerst een vriendin van tv-commentator Frank Snoeks aan de lijn. Anja Heijnen. Dag Anja. Ja, hoi. Goedenavond. Het hoge woord is eruit, hè? Ja, hè? we ja. dan gedacht. Ja. Maar wat is het hoge woord dan? Uh, Jeroen mag de finale doen. Jeroen, Jeroen. Grutter. Ja, dus ja. dat is hartstikke leuk voor hem. Ja, maar erger nog. Frank dus niet. Ja, nou wat is erg. Nou. Ja. Dus relatief. Hij ja. was er niet kapot van? Nee, want dit hadden we wel verwacht. Of laat ik uh, uit één mond spreken, dit had hij wel verwacht. Hmm. Dat, uh, dat zat er al heel lang aan te komen. Dus nee, verrast is hij niet. Uh, hij zou wel verrast zijn als het andersom zou zijn. Als hij de finale zou doen. Dus dit zagen we wel aankomen. Ja. Uh, maar hij, uh, hij, hoeft, hij komt niet meteen naar huis, toch? Nee, nee, nee. Hij heeft zaterdag uh, een kwartfinale. En dan is de eerste halve finale in Donjews. En die doet hij ook. Dus dat is zaterdag, is dat Spanje, Frankrijk? Ja, en dan woensdag en dan donderdag uh, mag hij weer hier landen. Ja. Oeh, het zou je blij zijn zeg. <laughs> ja, <laughs> ik denk dat ik een hele mooie man krijg. Of zit hij op een, op een hele luxe, lekkere plek waar hij nog wel even een paar weken kan blijven? Nee, nee, nee, nee, hij zit niet, uh, nee, hij zit niet in een vier hotel, nee, nee, nee. hij zit in een appartement. En, uh, dat wisten we van tevoren. Dus ik heb een uh, pretpakketje gemaakt: van hagelslag, pindakaas en uh, ontbijtkoek. En een, uh, een koffiezetapparaatje van de blokker. Ja. Van 13 euro en twee uh, pakken de oude effers. En daar is hij met terugwerkende kracht heel erg blij mee. Want hij. Uh, nee, hij zit absoluut niet, luxe. Hij zit wel. Uh, het is goed, maar uh, hij moet wel heel erg uh, zelfvoorzienend zijn. Ah. Nou, uh, ja. Goed. Uh, ja, misschien toch wel een mooie dag binnen de familie. Want wanneer is hij naar nou thuis? Donderdag. Donderdag. Ja. Je kijkt ja. ernaar uit, hè? Ja, natuurlijk is dat fijn, ja. maar ik kijk er vooral naar uit... omdat het voor hem nu eigenlijk wel hele lange dagen zijn. Ik bedoel, als je een ja. wedstrijd hebt, dan heb je je dingen. Ja, weet je, Donetsk, dat is het, het assen van de Oekraïne. Dus als je ja. uh, links gelopen hebt en rechts gelopen hebt... weet je, je hebt geen terrasjes. Ja. Je koopt niet even een krantje wat je kunt lezen. Dus het is, uh, het is ook vooral saai, zo die tussendagen. Ja. Nou, donderdag dan dus... maar met een bootje uh, met Hagelslag naar Schiphol. Gaan we doen, hè? Ja, Oké. Okay. Okay. Anja, dank je wel, hè. En de goed aan Frank als je hem nog stelt. Ja, dat Joep. zal ik zeker doen. Dank doen. wel. Ja, uh, dat Kijk. was uh, alweer uh, de sportzomer uh, op Radio 1 voor deze donderdag. En die klonk ongeveer zo. Het veld ligt er uh, zo op het oog redelijk bij. Dat is een uh, punt van zorg geweest voor deze wedstrijd. Het zijn de ongeschoren gezichten van uh, de Tsjechen. Ze laten... Uh, de baarden te staan totdat ze uit het toernooi vliegen. Voordeel voor Seizeling en met een ace zowaar zijn eerste game. Hij buigt naar het publiek die natuurlijk ja, de handen op elkaar slaan want ja, dit is natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd om te spelen. De eerste kwartfinale gaat beginnen. We gaan proberen natuurlijk voor een ritzegen. dat is natuurlijk het mooiste in de Tour. Ja, ik heb gisteren aan mijn telefoon gehad en uh, ja, toen is eigenlijk de knoop doorgehakt dat ik mee ging naar de Tour. Uh, ja, nee, als ze zeggen dat je mag is dat, is uh, ja, een soort compliment. Ronaldo nu even losgekomen van Katlets. schitterend meegenomen en de paal. Oei, oei. het meten van de Er wordt bijvoorbeeld een ideale lijn aangehouden. Mm -hmm. Maar de drankposten zitten bijvoorbeeld in de buitenbocht, dus loopt wel weer extra meters. het marathon is gewoon lastig. Nani heeft de bal. Jean Berera komt. Nani, daar gaat hij. Uitstap! Dus gaat de treffer van Almeida niet door. Vlag Onmiddellijk zonder twijfel omhoog. is gewoon heel goed. Ik ben van de week naar de president gegaan, Berlusconi. Waar ik even afscheid heb genomen. Vandaag samen met Galliani. Die hele mooie woorden had. Ja, dat doet me goed. Ronaldo. Het is een terechte overwinning. Ja, de Portugezen dus ons uh, eerste door naar de halve finale van het EK-voetbal. Toch wel weer was. een mooie dag als je dat zo hoort. Het is een schitterende dag. Ja. Alles gaat ja, erin. Ja. Maar ik mis nog één programma. Ja, de deze zende. Ben je ook zo benieuwd? Ik ben benieuwd. Nou, <laughs> kijk dan nou wie daar zit. Zeg. Chris Keijne is hier. Uh, Chris, wat zit er zo meteen in het oog? Ik ben nog nooit zo blij geweest met het doelpunt van Ronaldo. Ja, dat kan dat je wel gaat. vertellen. Want ik, anders had ik helemaal voor niks dit boek gelezen. Ja, Anders hadden. waren we uitgelopen. Jullie ja. Ja. Ja, beginnen gewoon mooi op tijd zo <laughs> Gewoon meteen. op tijd. We gaan het hebben over het vergeten korps. Daar gaat dit boek over. Prachtig uh, boek met veel foto's. Over de, het opleidingsinstituut van het Koninklijk Nederlands Indisch leger. En het is een heel fascinerend verhaal waar ik helemaal niets van wist. En uh, nou... Zometeen nog meer erover opsteken. En over Anders Breivik gaan we het ook hebben. Wat weten we nou eigenlijk over die man. nu dat proces eigenlijk naar zijn eind gaat? Dus, uh, is dat te vatten in een paar minuten dan? wat je van hem weet? Nou, dat ga ik vragen aan Wolin <kwijnt> hè, want die heeft bij dat proces gezeten. Ja. Uh, en uh, ja, de, de vraag is natuurlijk. kan je iets herkennen. waardoor je het in het vervolg kan voorkomen? Dat lijkt me eigenlijk. Uh, dat is nog een vraag. keer gebeurd. Ja. Ja. Ja, die we gaan dag. proberen te beantwoorden. Zo ja, we het, het ook. Oké, okay, nou, we gaan luisteren ja. zo meteen. Ja. Uh, Chris, uh, dan zitten wij wel in de, in de auto. Maar uh, dat kan die ook op Radio 1, hoor. Makkelijk. En morgen op Radio 1, deze zender in de Radio 1 Sportszomer. Vanaf 10 uur zijn hier weer Willemijn Veenhoven. En Thijs van der Brek. En Thijs van der Brek. Goedenavond. Morgen. Dag. Morgenavond.